Zeven uur en wel met het NOS-journaal. De Nederlandse ambassadeur in Ghana heeft Nederlanders in die voorkust opgeroepen zo snel mogelijk dat land te verlaten. De veiligheidssituatie in die voorkust is zichtbaar verslechterd de afgelopen dagen. In Abidjan, de grootste stad van het land, zijn rellen aan de orde van de dag en buitenlanders lopen veel risico. Er zijn 52 Nederlanders in die voorkust. De katholieke ontwikkelingsorganisatie Coordate onderzoekt of er meldingen zijn gedaan van seksueel misbruik door priesters die betrokken waren bij projecten in Kenia. Het zijn projecten die gefinancierd werden door Coordate. Een Nederlandse bischop die van misbruik wordt beschuldigd werkte jarenlang mee aan die projecten. Een kamermeerderheid is het er niet mee eens dat de koningin alsnog voor een privédiner naar Oman gaat... Gedoogpartner PVV spreekt van een onverstandig besluit... en D66-leider Pechtold zegt je gaat of je gaat niet. Het staatsbezoek van de koningin aan Oman is uitgesteld... in verband met de protesten tegen de sultan van Oman... en het privédiner bij de sultan zou daar los van staan. De Nederlandse Nobelprijswinnaar Simon van der Meer is overleden. Hij kreeg in 1984 de Nobelprijs voor Natuurkunde... voor zijn onderzoek naar elementaire deeltjes...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 op de A10-ring west richting Zaandam, tussen Geuzeveld en Westpoort... twee kilometer file door een ongelukte rechterrijstrook is daar dicht... en een ongebruikelijke file op de N235 Amsterdam richting Purmerend... tussen Het Schouw en Ilpendam, drie kilometer. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie, maar grotere omzetten en voorraden... betekent ook extra financiële zorgen.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 Maak vandaag nog een afspraak op randstad.nl slash professionals. Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. Ik ga dadelijk praten met filosoof René ten Bos. Hoogleraar filosofie aan de faculteit der managementwetenschappen... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Maar we gaan eerst van Nijmegen naar Heerenveen. Want daar wordt geschaatst. Sebastiaan Timmerman bij de Vijf Kilometer Mannen. Bij de Wereldbeker finale wedstrijden. En je zou ook eens een keer een mooi boek kunnen schrijven over Bob de Jong. Want wat is dat toch een mooie sportman. Rijdt al mee sinds half jaren negentig. En wint vandaag ook de laatste wedstrijd voor de Wereldbeker hier in Ereveen. En is de topfavoriet voor volgende week. Als de 5 kilometer onder andere op het programma staat bij de WK afstanden in Insel. En natuurlijk is de Jong in deze vorm ook topfavoriet voor de 10 kilometer. De afstand waar hij vijf jaar geleden Olympisch kampioen op werd. Hij heeft slechts twee nederlanden. ...dagen geleden dit seizoen. En voor de rest heeft hij 34-jarige Bob de Jong alles gewonnen. Vandaag wint hij ook voor Ivan Skobrev de Rus, de wereldkampioen en Europees kampioen allround. Verliest bijna 4 seconden op Bob de Jong. En Bob de Vries, de ploeggenoot van Bob de Jong, eindigt op de derde plaats. Bob de Jong naar de WK afstanden, dat wisten we eigenlijk al wel. Samen met Wouter Oldeuvel en met Jan Blokhuizen. Bob de Jong wint ook het eindklassement van de wereldbeker. Maar het was weer een prachtige race om naar te kijken. 6-18-62. alweer winst dus voor Bob de Jong. En dat was Sebastiaan Timmerman uit Herenveen. En dit is Brands met Boeken. Vanavond praat ik met René Tembos. Hij is filosoof, hij is hoogleraar. Ik zei het net al aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aan de faculteit der managementwetenschappen. Hij weet heel veel van management af. We zullen het ook over managers hebben tijdens deze uitzending. Maar ook zeker over zijn nieuwe boek. Een tijd geleden schreef hij Het Geniale Dier. En dat boek, dat was echt een groot succes. Je was er ook mee in De Wereld Draait Door, bijvoorbeeld, herinner ik me. Je hebt nu een vervolg op dat uh, boek geschreven. Stilte, zesde, stem. Maar omdat je uh, zo van voetballer houdt... wil ik toch nog even de draad oppakken bij Sebastian Timmerman. Die zei, er zou een boek over Bob de Jong moeten worden geschreven. Over welke voetballer zou jij graag een boek lezen? Er was vroeger een voetballer, Ayala heette hij. En die speelde bij Argentinië in 1974. En omdat hij hele lange zwarte haren had... maakte hij meer indruk op mij dan het hele Nederlandse elftel destijds. Uh -huh. Dat kan ik me goed herinneren. Later speelde die man bij Atletico Madrid. Fascinerende voetballer, groot technicus, zeer begaafd en uitermate sportief. Ja, dat was overigens dat Argentijnse elftal uit 74... Dat, dat werkelijk als een vals over het veld ging, hè? Nee, nee, dat was 78. Dat was 78, dat Vier... was Ja, in okay. ja, zijn hebben ze nog kansloos met 4-0 verloren van Nederland. Oh ja, wacht, ik En, ik, en ik kreeg ook ja. medelijden met hem. <laughs> met ze, dus, uh, zo, ja, maar die Ayala, dat vond ik echt een... Uh, dat is een voorbeeld uit mijn tienertijd. Dat vond ik een fantastische voetballer, ja. Nu Nu ja. het over je tienertijd uh, hebben. <laughs> ik las ergens uh, een... Uh... Een, een, een verhaal over jou en daarin vertelde je hoe je... ik denk dat je 13 of 14 jaar oud was en een verhaal van Kafka las. En dat maakte een grote indruk op je. Ja. Welk verhaal was dat? Ja, dat is het verhaal dat, dat de poortwachter heet, of de wachter. Ik, er zijn verschillende namen voor, maar het gaat over een man... die komt bij een poort en bij die poort zit een oude man... die hem daar moet toelaten. Voor die poort staat een boom... En die oude man zegt, ja, jij komt hier niet door. Waarom kom jij hier niet door? Nou, je komt hier niet door. Want verderop heb je alleen nog maar meerdere poorten, poorten, poort. Dus jij komt hier gewoon niet door. Wat moet ik dan doen? Jij kunt best gewoon wachten bij de bom. Dus die man die wacht. En hij wacht en de jaren gaan voorbij en hij vraagt ondertussen nog een paar keer. Totdat hij uiteindelijk oud is. Die poortwachter die is kennelijk helemaal niet oud geworden. Ik zeg het nou helemaal uit mijn hoofd. Want ja, maar heel alleen... goed. Nou. En, uh, en, en op een gegeven moment, als hij dan bijna dood is, gaat die man nog eens een keer uh, van: Wanneer kan ik er nou door? En uh, nou ja, je kunt er nog steeds niet door, maar wat is er dan aan de hand? Nou, wat er aan de hand is, zegt die poortwachter, is dat deze poort en al die andere poorten alleen maar voor jou gemaakt zijn. Want hij vraagt zich natuurlijk op een gegeven moment af waarom er niemand anders was. Ik beschouw dat een beetje als een soort van uh, studie en wachten. Wachten is mooi en nobel en geduldig. Maar hier krijgt het ook iets heel, heel, heel vreemds en iets heel ellendigs, uh -huh. als het ware. Dus het heeft een, uh, ja, een leuk soort humor. Tegelijkertijd een tikje morbide. Mensen die hun hele leven alleen maar wachten. Kun jij goed wachten? Ben jij geduldig? Ja, ik ben geduldig, ja. Maar ja, ja. Ik geloof dat ik buitengewoon geduldig ben. Je zult mij niet snel zien dringen in, uh, in een rij om een voetbalstadion in te komen. Ik kan ook om die reden wel eens vliegtuigen missen. Ja. <laughs> ja dat, is dan, dat is dan gewoon minder leuk. Er komt dan altijd iets over mij van ja, als je niet op tijd bent, dan ben je niet op tijd. En dan, uh, dat accepteer je dan gewoon, ja. Je bent filosoof, je bent hoogleraar aan de Radboud Universiteit van Nijmegen... maar daar zit je bij managementwetenschappen. Waarom, waarom zit je daar als filosoof? Wat is het idee daarachter? Dat heeft iets te maken met de speciale aard van Nijmegen. Uh, de Universiteit, Radboud Universiteit, die heeft het zo georganiseerd dat iedere faculteit zijn eigen hoogleraar filosofie heeft. Dat noemen wij daar in Nijmegen de interfaculteerde gedachte. Nou, en je krijgt op een gegeven moment krijg je dus die faculteit de managementwetenschappen. Maar dat is in feite een amalgaan van negen verschillende disciplines, uh -huh. uh, waaronder bedrijfskunde, ja. uh, bestuurskunde, maar ook politicologie, sociale geografie, milieu- en maatschappijkunde. En uh, ik ben van dat hele amalgam, ben ik dus de, de, de filosoof, professor. Was? Maar, maar zo hebben wiskundefaculteit, heeft, uh, heeft ook een, een eigen hoogleraar. Ja, dat is typisch voor Nijmegen. Wat is het goede daarvan? Wat, wat, wat, wat, wat breng jij bijvoorbeeld? Nou, oké, okay, weet je, ik ben, ik, wat, wat, even heel simpel, ik ben manager, wat kun jij mij als filosoof bijbrengen? Um, ja, en meeste managers kan ik helemaal niks bijbrengen. Natuurlijk. <laughs> Kijk, dat... Dus, uh, maar zijn managers. Die... Maar waarom wel dit? Je staat ook als tegendraadste boek. Nou, dat blijkt nu al meteen, waarom kun je de meeste managers niks bijbrengen? Omdat de meeste managers gewoon geïnteresseerd zijn in, in pasklare oplossingen en dergelijke. Maar managers die geïnteresseerd zijn in, in waarom alle dingen niet zomaar 1, 2, 3 opgelost kunnen worden. Daar heb ik wel wat aan te vertellen. Aan te vertellen. Die mensen die, die, die zijn waarschijnlijk voor mij interessanten. En ik denk zeker dat, dat uh, organisaties, hè, managers en dergelijke kampen met soort van dilemma's die niet meteen om oplossingen vragen. Maar meer om reflectie, een bepaald soort attitude. Dus ik denk dat ik dat zeker kan, ja. Is dat overigens zo dat er te vaak naar oplossingen gezocht wordt? Ja, denk ik zeker, ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Een situatie waarin je een oplossing zoekt... terwijl je helemaal niks moet doen? Nou, denk bijvoorbeeld aan de fileproblematiek. We hebben een hele reeks van oplossingen gehad. Ze komen straks ook weer, hoor, hoop ik. Maar goed, oké. Ja, okay. ja nou, er zijn er nog maar twee op dit moment. Maar krijgen... Nee, maar straks voor, ja. voor ons echt een <laughs> stuk of drie, vier. Let op, oké. Okay, nou, de fileproblematiek. Ja, dus je krijgt een hele reeks van oplossingen. Hè? Dus, dus uh, uh, spitstarieven, uh, uh, meer asfalt en dergelijke meer. Maar echt op, opgelost wordt het probleem nooit. Dat gebeurt ook niet door meer asfalt. Daar zijn deskundigen over het eens. En dat duidt erop dat wij doordat wij zo gericht zijn op oplossingen, toch weinig geïnteresseerd zijn in, nou ja, in een soort van fundamentele reflectie over wat we eigenlijk met die heilige koe moeten doen in ons land. Dus uh, zoiets. Maar uh, dit is een vraagstuk dat niet zomaar 1, 2, 3 opgelost kan worden. Net zo min als... Uh, uh, nou ja, nog iets met verkeer. Hè. De, de, de, überhaupt de drukte. Ook een van de oplossingen nog gerelateerd aan die fileproblematiek... was natuurlijk, dat zie je in uh, Athene... is dat bijvoorbeeld gebeurd. Dan gingen ze op een gegeven moment... Kentekens met een even nummer, die ja. mochten op een even datum. En kentekens oneven op een oneven datum. Je weet ook wat er gebeurde toen in Athene? Ja, iedereen kocht twee auto's. Ja, <laughs> ja, ja. ja dat, vind, dat vind ik hartstikke leuk. Dus, dus, maar dat laat zien dat dat, dat, dat, dat haastige oplossen dat dat niet goed is. Het is overigens typisch bureaucratisch. Een mooie definitie van bureaucraat is, is iemand die voor alles een oplossing heeft. Dat en, is een bureaucraat. Dat vind ik echt een bureaucraat, ja. Nou, is, het, is, is dat het clichébeeld dat wij van de bureaucratie hebben? Dat het, dat, het, dat het is toegenomen en nog meer toeneemt en nog meer. Klopt dat? Nee, um, nee, dat klopt niet. Uh, ik denk dat de, bureaucrat, of de bureaucratie in de loop der tijd verandert. <coughs> en um, dat, dat is een... Um, um, wat je... Kijk, de bureaucratie is natuurlijk een, een middel om om te gaan met complexe taken. He, want voor complexe taken moet je taken verdelen ja. en dergelijke meer. Dus een bureaucratie als organisatievorm is gewoon een onvermijdelijk iets. Maar men moet een onderscheid maken tussen bureaucratie als organisatievorm... en bureaucratie zoals men dat gewoonlijk verstaat. Namelijk als hoeveelheid papierwerk en dergelijke ja. meer. Uh, men is over het algemeen erg tegen dat laatste. Hè? Altijd die bureaucratie, altijd zijn we aan het administreren wat we moeten doen. Dat is heel vervelend. Maar als organisatievorm is een bureaucratie gewoon in een complexe samenleving een onvermijdelijkheid. En wij hebben in ieder geval niet echt antwoorden op, op de vraag... hoe wij zonder bureaucratie hele complexe taken kunnen doen. Uh -huh. Nog even wat over die, over die managers. Hè? Want uh, daar heb je heel veel dingen over, uh, over, over uh, geroepen. Worden ze nooit boos op je? Een enkeling wordt wel eens boos op mij. En, als, en zolang dat blijft gebeuren, weet ik dat ik iets goeds doe. Uh, je, het zou niet goed zijn als iedereen het alleen maar uh, prachtig en mooi vindt. En maar ik ben er niet op uit om zomaar bewust te nee. of iets dergelijks. De, de, de truc is een beetje dat je, um, de, dat je, dat je een tijdje met ze meezingt... en dan op een gegeven moment out of tune gaat zingen. Maar wanneer worden ze boos? Nou, ze worden bijvoorbeeld. Ze kunnen bijvoorbeeld boos worden als ik uh, een wat duister licht ga werpen op, op ondernemerschap. Managers uh, zijn helemaal geen ondernemers, dat is het vreemde. Maar ze houden heel veel van ondernemers. Dat is een soort van. Uh, uh, speelt dat ze van zichzelf hebben. Ik wou dat ik eigenlijk een ondernemer zou kunnen zijn. Avontuurlijk risico's lopen en dergelijke. Je bedoelt ze dat... te zeggen dat ze eigenlijk gewoon in bedrijven <coughs> zitten... keurig salaris hebben, niet veel gevaar ondervinden. Ja. En, en doen alsof ze in de jungle lopen. Ja, ja dat, is, dat is heel helder. Ja. Het moet natuurlijk ook in al die managementliteratuur... neergezet worden als één groot avontuur, dat hele management... Terwijl het in feite uh, vrij saaie jobs uh, zijn. He? Dus er uh, is niet heel veel opwindends aan. Maar die ondernemer die verschijnt vervolgens als iemand... die waanzinnig uh, uh, uh, avontuurlijk en, en opwindend is. En, dergelijke. en als je daar een wat demystificerend beeld tegenover houdt... Uh -huh. oh, dat vinden ze niet leuk. Dat en als jij dan bijvoorbeeld zegt dat, uh, dat bijvoorbeeld managers heel vaak heel wereldvreemd zijn... is dat trouwens zo? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ze in, zijn, ja. In wat voor opzicht zijn ze wereldvreemd? Ja, het zijn mensen van plannen. Het zijn vaak mensen van, uh, die, die, die ook geen professionele identiteit hebben. Ja, je vraagt een klein kind wat het later wil worden... dan zal het vaak een echt vak noemen. Journalist of, of, of uh, schrijver. Timmerman, loodgieter. Of of loodgieter, verpleegster, noem maar op, politieagent. Maar het zal niet heel snel manager noemen. En uh, dat duidt erop dat het dus een gespeend is van... Laten we nee, dat is heldere... niemand die zegt van ik word manager of nee, zo nee, nee. Nee. nee, maar dat is dus iets wat je overkomt als ja. gevolg van een bureaucratie. En dat, dat, heeft, ja, dat, dat heeft iets te maken met hoe die bureaucratie in elkaar zit. En in bureaucratie hebben mensen functies. Ze zijn ja. in eerste instantie functionarissen. Een professional kan ook nog wel een persoon zijn. En als persoon kan een hartchirurg bijvoorbeeld een enorme reputatie hebben. Heeft hij eenmaal een, die reputatie, doet hij het heel erg goed... Ja. dan gaat de bureaucratie heel vaak vragen van... Uh, heb je geen zin om promotie te maken? En dan wordt hij weggepromoveerd naar een plek... Eh, waar hij weer een functionaris is. In plaats van een persoon of een uh, ambachtsman. Hè, het en waar dus zijn vakmanschap weg is. is. Waar zijn vakmanschap weg is. En dat heeft te maken met een hele oude wet... die voor alle bureaucratieën geldt. En mensen als sociologen, als Max Weber, die wezen daar al op. Functie is altijd belangrijker dan een persoon. Functie is belangrijker dan een persoon? Ja. Het maakt niet uit wie het doet, als het maar gedaan wordt. Ja, maar dat is dus een hele... Ook, dat kan hele kwalijke gevolgen hebben. Ja, dat kan kwalijke gevolgen hebben. Maar kijk, alles heeft, is tweesnijdend hier. Het ja. heeft ook iets heel goeds. En als ik alleen maar op basis van mijn persoonlijkheid... bijvoorbeeld uh, papers van studenten beoordeel... Ja. dat zou niet prettig zijn. Nee. Ik moet dat ook uh, vanuit een functioneel perspectief ja. kunnen doen... En, uh, en, en, maar het, het, als, als die functie echt overheersend wordt, dan, dan krijg je natuurlijk uh, on onderdrukte gevoelens ja. en, en mensen die, zich, uh, die, die het vervelend vinden en dergelijke meer. En dat gebeurt natuurlijk met professionals in organisaties. Wat, zijn nu de, wat is nu de nieuwste tendens als je het hebt over, want daar hebben we allemaal mee te maken hè, in, in, in de wereld van de managers. Ja. Um, de, de, een hele nieuwe tendens is, is ja, of, die is al een tijdje gaande... maar wat, wat ik echt heel nieuw vind, dat is enerzijds, Er zijn twee dingen eigenlijk. Enerzijds is dat die toename van audits die je overal ziet. Wat is dat? Um, constant resultaatchecks, resultaatmetingen en dergelijke uh, meer. Dus ze willen gewoon weten hoeveel kinderen je laat slagen yeah, in onderwijzen... of hoeveel, wat het resultaat is wat je haalt. Dus een enorm focus op, op resultaatgerichtheid... Uh, en wat en de is het gevolg daarvan? Nou, Dat wij elkaar constant te maat nemen... en constant proberen uh, elkaar te testen. We leven in een testsamenleving. En dat zie je nergens zo goed als in organisaties. Maar we voortdurend mensen aan het testen zijn. En dat, uh, dat, dat is heel vreemd. En dat gebeurt in de academie, dat gebeurt in fabrieken... dat gebeurt in, uh, in adviesbureaus... dat gebeurt in alle organisaties op scholen en dergelijke meer. Dus dat is één kant. Maar Tegelijk... nou, wat is het gevolg daarvan? <coughs> Een enorme proliferatie, een wildgroei aan, aan allerlei uh, methodes, instrumenten... waarmee je zeg maar, mensen kunt dwingen om rekenschap af te leggen over wat ze gedaan hebben. En iedereen die werkt in organisaties, die weet nou precies waar ik het over heb. Ja. Je moet constant verantwoording afleggen voor de resultaten die je geboekt hebt. Tegelijkertijd is daar ook, ook een, een soort ideologie bij van... wij bemoeien je niet meer met hoe je het doet... maar we bemoeien ons alleen nog maar met het resultaat. Dus, dus euh, nou ja, een heel mooi voorbeeld. Als je bijvoorbeeld met de huidige minister van Onderwijs... mevrouw van Bijsterveld discussieert, dan zie je haar... Dat heb je gedaan? Dat heb ik ook wel eens gedaan, ja. Maar dat, dan dan... En is dat een genoegen? Ja, dat is een aardige dame. Dat, dat, dat is het punt niet. Maar zij, zij wil voor die ROC's voortdurend uh, eh, resultaatafspraken maken. Eh, resultaatgerichtheid en dergelijke meer. Daar is de hele politiek van doordrongen. En dat is een, uh, dat is een ontwikkeling waar ik wel vraagtekens bij plaats. En wat zouden de gevolgen daarvan kunnen zijn? Nou ja, een van de gevolgen die ik zie is... dat er een steeds grotere kloof ontstaat tussen managers en professionals. Waarbij professionals een hekel krijgen... aan alles wat met management te maken en heeft. En de professionals zijn gewoon de mensen die dingen maken? Dat zijn de onderwijzers, de, de, uh, maar ook de mensen die de dingen maken. En dergelijke meer. Die verwijten dat, dat inhoud hè, van hun werk vaak puur formeel bekeken wordt. Ja. Dus je krijgt een enorme botsing tussen inhoud en, uh, en, en formalisme. Heb je een oplossing? Ja, natuurlijk. De oplossing zou zijn van schaf die uh, testen gewoon af. Maar ja, dat is een hele ingewikkelde oplossing... omdat die managers dat doorgaans niet durven. Want die zitten ook in een hiërarchie. Ja. Hè, en die wordt gevraagd of ze dat willen doen. Dus op het moment dat je dat soort procedures niet uitvoert... loop je allerlei persoonlijke risico's. En dat maakt de, maakt de zaak moeilijk. Maar je, je hoeft dit soort dingen niet te doen. Doe je er zelf aan mee? Vul jij dat soort formulieren in als het moet? Mm. Dat is een gewetensvraag, Wim. Uh... <laughs> ja, <laughs> er zitten nu werkgevers te luisteren die denken... Hé, hey, wacht eens even, waar zijn zijn formulieren? Nee, ik heb wel een beetje een rol als een freerider bij mij op de faculteit. Ik doe er niet zo erg aan mee, maar het is niet, je, kun, je kunt er niet helemaal aan ontkomen... Het hoort er wel bij dat je, dat je een oordeel velt over hoe anderen het doen. Ik kijk, als ik bijvoorbeeld een. Uh, uh, ik zit natuurlijk ook in allerlei redacties van wetenschappelijke tijdschriften, en dan moet je ook een oordeel velden. Dus je zit wel ook, ook daar te kijken naar resultaten van datgene wat mensen geschreven hebben. Mijn punt is dus niet dat ik tegen testen ben. Nee, nee, nee, nee. Maar je moet maar het dan... niet te veel doen. Het is, je, je moet je afvragen wat je eigenlijk aan het testen bent. Heel veel testen is niet goed. Ik gebruik wel eens als voorbeeld dat ik ooit eens een keer uh, bij de dokter kwam. En toen bleek dat mijn bloeddruk wat hoog was. En toen kreeg ik zo'n apparaatje om ja. mijn bloeddruk te halen. Ja, dan denk ik dat je je arm opgepompt ja, wordt. Arm. Ja, op zijn arm. En mijn kinderen vonden dat een hartstikke mooi ding. Dus die maakte een mooi geluid. Brrr, en. En, en, uh, maar op een gegeven moment zat ik per dag iets van 10, 15 keer uh, te testen. En mijn echtgenote ontdekte toen toch... dat dat misschien wel wat uh, ja, hypochondrie uh, blootlegde. Ja. legde. En dacht, dat Want je moet had er eens... allerlei kwaaltjes over je gehad. Dus dat moet maar eens ophouden. Nee, maar je ziet het ook nog even <coughs> daarover. Bijvoorbeeld ja. op, op, op, op lagere scholen in dit land toch ook. Dan wordt ik, ik weet niet wat allemaal getest. Ja. En kinderen die maar even iets anders zijn dan andere kinderen... die worden dan ook weer getest. Ja. En dan hebben ze daar weer tests voor. Er zit een enorme angst ook achter. Ja, er zijn organisaties als CITO die, die voortdurend... Uh, uh, t, ja, m, kinderen worden heel erg gezien als een soort uh, resources... die op een gegeven moment geactualiseerd moeten worden. En daar, daarom ben je zo vroeg mogelijk ben je met ze bezig. Ik denk gewoon aan ja, een kind moet spelen. En het liefst tot, totdat het 14, 15 is. Maar uh, nee, want kinderen leren het meest... Als ze tweeënhalf, drie zijn, dus laten we ze les gaan geven. Maar wat men dan vergeet, is dat kinderen het meeste leren van spelen. Ja. En niet van lessen. Spelen is in de samenleving natuurlijk sowieso belangrijk. Ja. Speel jij nog genoeg? En dan bedoel ik gewoon in je hoofd. En... Ja, maar ook wel op andere manieren. Ik hou van spelen, ja. ja. Ik, ik, ik speel bijvoorbeeld schaak. Het, uh, op een steeds erbarmelijker niveau. Maar, uh, <laughs> <laughs> maar ik speel wel schaak. Uh -huh. En uh, ik, ik vind het ook leuk om... Uh, ik, ik, ik, vroeger hield ik heel erg veel van flipperen. En ik merk dat die, dat die uh, hangnaars. Spelen. Dat, ik, dat zie ik bij mijn zoon ook, die, die bijvoorbeeld helemaal gek is van gaming en allemaal dat soort uh, dingen waar ik verder geen verstand van heb. Dat vind je ook niet zorgwekkend, want je hebt ook weer mensen die het alweer heel zorgwekkend nee, vinden. Gamende, de pubers. Je, ja,. Nee. Hij moet het niet te bont maken. Maar is, ik vind dat eigenlijk niet zorgwekkend. Nee, want dat is een medium dat zich aandient. En hij vindt het leuk en ik neem aan dat hij slim genoeg is... en ja. dat vroeg of later dat hij uh, dat eruit haalt wat hij eruit wil halen. Je boek, hè, je oh. nieuwe boek waarvoor je hier zit. Stilte, Sjeste, nou. stem. Dat is een, uh, een vervolg op een eerder boek dat je maakte. Het geniale dier. Wat was bij het geniale dier de belangrijke vraag? Die vraag is ontstaan toen ik eens een keer op een vakantie in India was en daardoor het Corbett National Park ging. En iedereen beloofde mij dat ik fantastische dieren zou zien. Uh -huh. dat Wat andere, tijgers, uh, ja. luiparen. Fantastische beesten allemaal. En uh, nou, wij gingen dus, mijn vrouw en ik gingen naar het uh, naar Corbett National Park, zaten daar in een compound. Zoals dat dan heet, zo'n zo aantal van die hutjes. Midden... Ja, maar goed afgeschermd. Hè? Ja, ja, netjes afgeschermd. Maar op een gegeven moment mochten we ook wel op een olifantenrug... Zo door dat hele pretpark. Ik weet natuurlijk niet of dat aan die olifant lag. Pretpark noem ik het. Ja, dat Maar goed, ja, wat lag maar, er aan die olifant? Um, ja, uh, ik weet niet wat, nou ja, of het aan die olifant lag, maar we hebben geen beest gezien. Dus, uh, en toen schoot mij een oude uitspraak van Herakleitos uh, te binnen: De natuur houdt ervan om zich te verbergen. En dat, uh, Mooi, en, ja, en dat is prachtig. En toen vroeg ik me af, waarom willen wij die natuur voortdurend blootleggen? En eh, over die paradox, hè, ja. de neiging van de natuur om zich te verbergen... en de neiging die wij, die, die wij hebben om, om die natuur juist te onthullen, bloot te leggen... denk aan documentaires, dacht ik, daar wil ik een boek over schrijven. En daarvan is het geniale dier het resultaat. Uh -huh. Waarbij je ook uh, uh, een vraag hebt gesteld als kunnen dieren spreken? Ja, dat is een hele heldere vraag. Uh, de... Er is een hele discussie over, kunnen dieren praten? Voor ornithologen is dat bijvoorbeeld helemaal geen punt. Die denken gewoon dieren hebben, taal hebben, dialecten en dergelijke meer. Dus, maar filosofen denken daar vaak toch wel wat anders over. Over die ornithologen bijvoorbeeld, ik ken het verhaal van uh, Raven in, uh, in Noord-Schotland. Hey, op een van die hybriden, uh, de, de uh, Sky geheten, daar heb je helemaal in het noorden bij de Men of talk, heet dat, heb je een hele hoop van die uh, raven... en dan hebben ze raven uit Canada geïntroduceerd. En dat leidt dus tot heibel, want raven uit Canada... krassen anders dan raven uit, Scho uit Schotland. Dus uitsluitingsmechanismen, ja. uh, discriminatie, een hoop ellende. Maar het duurt twee tot drie generaties en ze zijn redelijk aangepast. Uh -huh. Dat is net als bij mensen, dacht ik toen. Maar uh, <laughs> ja, ik wil niet te veel. Misschien iets langer nog. <laughs> ja, ja. Nou, gebruik je dit verhaal trouwens wel eens als je, als je, als je, als je, als je les geeft aan, aan, aan managers bijvoorbeeld? Dit soort verhalen over raven? En, uh... Het zou kunnen dat ik dat wel eens uh, gebruik. Maar er zitten zoveel verhalen in mijn hoofd. Soms trek je dit lade, ladertje open, dan dat ladertje. Maar dit is een anekdote die ik leuk vind. Maar ik gebruik hem vooral als ik... Uh, Um, als ik ook lesgeef, bijvoorbeeld op middelbare scholen of tijdens colleges... ik weet niet zo goed wat managers met zo'n verhaal moeten. Uh -huh. Over verhalen gesproken. Je hebt wel eens gezegd dat, dat, dat verhalen belangrijk zijn voor de wetenschap, hè? Ja. Ja, ik ben iemand die uh, vindt dat wetenschap niet gedistanceerd moet worden... van andere vormen van culturele expressie. Dus ik vind poëzie op de een of andere manier ook heel exact. En... en uh, ik vind uh, muziek ook op de een of andere manier wetenschappelijk. En een van de problemen die wij hebben met betrekking tot de wetenschap... is dat die wetenschap steeds meer zeg maar, ja, gewoon een, een soort geïsoleerde ivoren toren is geworden. Terwijl alles in de wereld, de problematiek die we hebben... in feite schreeuwt om een geïntegreerde uh -huh. wetenschap. Dus ik, ik ben hier bijvoorbeeld helemaal eens met een Franse filosoof... als uh, Michel Serge, die, ja, die pleit voor een, uh, zeg maar een secularisering. Dus een, to een toegankelijk maken voor de leek van alles wat met wetenschap is. Dus uh, ik ben ook een groot voorstander, net als hij, van uh, Wikipedia en dat soort uh, dingen. Ik heb nog eens van die collega's die zeggen van... Uh, studenten moeten dat niet gebruiken. Het ja, gaat mij er niet om wat ze gebruiken. Het gaat mij erom dat wat ze gebruiken in ieder geval kritisch beoordelen. Hè? En volgens mij is Wikipedia... gewoon heel nuttig voor studenten. Uh -huh. Wat gebruik jij dan bijvoorbeeld in je colleges... Als je, het, als, je, als je het hebt over verhalen? Dus dingen die je van buiten naar binnen haalt... die je normaal gesproken helemaal... Ik ladeer mijn colleges altijd met anekdotiek... met uh, poëzie... Met, uh, met, met, met allerlei voorbeelden. En... Dus, dus als ik het heb over, uh, over bijvoorbeeld zoiets als bedrijfskunde, hè, inleiding bedrijfskunde, dan probeer ik altijd te kijken naar iets wat daar bijzonder aan is. Ik ga niet alleen maar uitleggen wat bijvoorbeeld het scientific management van Frederik Taylor behelst, maar ik ga bijvoorbeeld bediscussiëren waarom Frederik Thelen zoveel vloekte. Ja, ja. En dan krijg je dus uh, anekdotes. En dat vind ik dus. Ja, maar kun je dat, waarom vloekte die dan veel? Nou ja, Fre Frederik Thelen was een man die maar één ding wilde. Namelijk de, de, de, het hele conflict tussen arbeiders. Wacht even, wacht even. Ja? -ha, blijf hangen. Want we worden namelijk op onze wenken bediend. We hadden aan het begin de, de, het oplossingen zoeken voor de, voor de ja? files. En we, hebben, we krijgen nu de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam, bij Westpoort 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is daar al een tijdje dicht. En verder een opvallende file op de N235, dat is de weg van Amsterdam naar Purmerend. Tussen het Schouw en de Ilpendam 4 kilometer. En dat was de ANWB. Waarom, dus die man die vloekt veel. Dat is een man die, die, heeft, een, die heeft een model bedacht wat management betreft. Maar hij vloekte ook veel. Ja, de, de, de, het is interessant overigens, dit hele verhaal. Want die Frederik Taylor de, die schreef precies 100 jaar geleden... zijn Principles of Scientific Management. Ja. Dat is honderd jaar geleden gepubliceerd. Misschien wel een van de meest invloedrijke boeken uh, ja. van, van de 20e eeuw. Niet alleen in de kapitalistische wereld, maar ook Lenin was er helemaal dol op. Uh, in, dus in de Sovjet-Unie heeft men die methodes ook toegepast. Ja. Maar uh, waar het hem met name om ging is dat bazen in organisaties niet voortdurend ruzie zouden hebben met arbeiders. Dat was natuurlijk het hele marxistische ja. verhaal. Hè? Kapitalist buit arbeider, uit arbeiders gekke Henky niet, komt in opstand en dan krijg je dus heibel. Dus hij dacht alleen maar na over de vraag hoe kun je ervoor zorgen dat die, dat die, uh, dat, dat die twee groepen op de een of andere manier bevriend worden. He, als je het een beetje communistisch zegt, hè, zoals vroeger, ja. dan gaat het erom om, om, om, zeg maar de antagonistische tendensen te apprécieren. Zoiets weet je wel. He, he. Maar dat is veel te geleerd, dat moeten we niet zomaar doen. Maar het gaat erom: eh, zorg ervoor dat er harmonie is tussen die twee. Alleen, de werkelijkheid was natuurlijk heel anders. Dus dan loopt de grote vredesduif die het natuurlijk ook doet om zijn eigen zak te spekken... want hij ja. was een van de eerste echte consultants. Die loopt daar rond en die loopt iedereen te verketteren... die zagrijnig is over ja. zijn werk. <laughs> ja, dus dat is een prachtig beeld. Dus iedereen die niet aan zijn theorie beantwoordt... Ja. die vloekt hij ja, Die wordt weggevloekt. Dus er was ooit eens een... Uh, en dat, dat, dat was ooit eens, Want veel mensen maakten zich in het begin van de 20e eeuw in Amerika zorgen over dat scientific ja. management. Dus er werden hoorzittingen over georganiseerd. Hè? Dus ik ja. vergelijk met een parlementaire enquête. Politici die erop vliegen. Wat is dit nou? En uiteindelijk konden ze niets vinden dat het echt schadelijk was voor de arbeiders. Maar één ding was er wel: zo telen en scientific management respecteerden dat wel het derde gebod. Dus gij zult niet vloeken. En daarvoor moest hij zeggen: nee, daar ben ik zonder gaan. Ja, de enige keer dat hij schuld bekend heeft, de boef. Ik praat in brands met boeken met René ten Bos. En hij is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit. En ik praat met hem naar aanleiding van zijn nieuwe boek, Stilte, Zesde Stem. Daar ga ik dadelijk uh, een paar vragen over stellen. Maar we komen eerst toe aan een vaste rubriek in dit uh, programma. Dat is de eerste herinnering. Elke gast vertelt zijn eerste Herinnering. En dat wordt een soort database aan eerste herinneringen. Er komt eerst een tune en dan mag jij hem vertellen. Komt-ie. De eerste herinnering. Ik twijfel tussen twee herinneringen... Um... De eerste is, ik ben opgegroeid in een arbeiderswijk in Hengelo... bij de Elisabethstraat geboren. En daar heb ik tot mijn vijfde of zesde gewoond. En ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment... naar de lagere school ging daar. En dat wij daar in de buurt een meisje hadden wonen. En die heette Joke. En Joke was groot, fors. Maar Joke was vooral ook een Mongooltje. En, uh, en die, dat kind leed aan het syndroom van Down... En die vond ik in die tijd, dat weet ik nog heel goed, heel eng. Vooral omdat ze de neiging had om je aan de capuchon van je jas zo naar beneden te trekken. Uh -huh. En ze gooide je steeds om en je lag dus steeds op de grond. Dat is de eerste herinnering die ik heb. Dat is heel vaag. Ik weet ook nog zo ongeveer waar ze woonden. Maar ik dacht op een gegeven moment, die joker die moet ik mijden. Dat weet ik nog heel goed. Ik, ik vind het wel een hele mooie eerste herinnering, omdat die zo prachtig aansluit eigenlijk op uh, het praten over je nieuwe boek, Stilte, Geste, Stem. Want het gaat eigenlijk om dingen die zich buiten de taal voltrekken. Ja. Gebaren die je kunt maken. Stiltes die je kunt laten, uh, ja. laten, laten uh, vallen. En dit gebeurde waarschijnlijk ook tamelijk geluidloos... want ze trok je gewoon naar de grond. Of maakten ze er ook veel kabaal bij? Uh, geen idee. Ik, ik, ik, heb, ik heb geen geluid in mijn herinnering, in ieder geval. Ik weet wel dat, dat, uh, dat ik ook het vermoeden heb dat Joker veel gepest werd. Maar ook dat kan ik mij niet herinneren. Ja, dat ik probeerde, nu ik daarover nadenk, probeer ik. Uh, ik vermoed dat ze veel gepest werd en daar dus af en toe op reageren. Maar ik kan me wel. Uh, maar het zijn geluidloze herinneringen, gewoon beelden. En eigenlijk ook een soort gevoel dat je met je hoofd knetterard op de grond viel. En steeds het gevoel, een licht, licht gevoel van Wurging. Uh -huh. Dat je zo naar achteren uh, gesmakt wordt. Dat kan ik me wel uh, herinneren, ja. ja. Laat ik eens iets uit je nieuwe boek uh, tevoorschijn toveren... waar je dan bijvoorbeeld over schrijft, wat ik heel mooi vond. Bijvoorbeeld, ik kan, ik kan talloze voorbeelden... Uh, maar je schrijft bijvoorbeeld over scheren, het ritueel van, uh, van scheren. Je mm. schrijft over excuses uh, uh, ja. maken. Dat is in het geval van Job Cohen, die dat op een gegeven moment niet deed. Hè? ja. Laten we die even pakken, de excuses van Job Cohen. Ja, um, Job Cohen die weigerde destijds, naar aanleiding van de ANVD... die uh, een Marokkaanse familie in haar speurtocht... naar mogelijk terrorisme, de stuipen op het lijf gejaagd had... excuses aan te bieden aan de Marokkaanse familie... die naderhand volkomen onschuldig bleek te zijn. Ik heb mij daar altijd over verbaasd waarom hij dat niet uh, wilde doen... En hij kwam vervolgens in allerlei talkshows, Paul en Witteman bijvoorbeeld... waarin hij uitvoerig uitlegde waarom hij meende dat de excuses niet op zijn plaats waren. En de argumentatie die hij daarbij had, was onder andere dat, dat um, op basis van de informatie die ze toen hadden... de beslissing die ze genomen hadden, niet onjuist was. Ik heb toen altijd gedacht, als je zo redeneert... dat op basis van de informatie die we toen hadden... Ja, dan kun je in feite alle acties gewoon legitimeren... door het gewoon te zeggen van, ja, we hadden niet de juiste informatie ja, op dat nee. moment. Dus dat roept de vraag op, wanneer moet je je excuses aanbieden? Moet je je excuses aanbieden alleen maar op het moment... dat je, dat je, dat, dat je schuld bekent aan iets? Of moet je je excuses ook aanbieden... Hè, wanneer er bijvoorbeeld geen sprake is van directe schuld? En uh, kennelijk vindt Cohen... Althans, die positie had hij uh -huh. in die tijd dat het laatste niet nodig is. Maar als ik bijvoorbeeld per ongeluk tegen jou opborst op straat... zonder dat dat de bedoeling was, dus zonder dat daar zeg maar een schuldvraag zit... dan zeg ik of jij, we zeggen sorry tegen elkaar. Ja. He, het gaat er altijd om dat, dat er een, een, een gebeurtenis plaatsvindt... die mogelijkerwijs he, een, een soort verstoring van de orde is. Een, een wond, sorry, heeft iets te maken met zeer Ja, mooi. Dat, komt uit het, dat weet ik zin, dankzij jou, komt uit het Noors. Ja, ja, ja. Sar... Dat Sorry is een, komt uit het Noors, dat vergeten we nooit meer. Leg ja, maar uit. Ja, de, ja, nou ja, de etymologie van het woord heeft gewoon met pijn, wond, zeer, zag. Dat is geloof ik het oud-Noorse woord uh, te maken. En daar komt het woord uh, vandaan. Het is vermoedelijk uh, van de vikingen uh, of zo uh -huh. in onze contrei uh, beland. En... en um, en, en dat, die wond die moet geheeld worden door dat gebaar. Hè. Voor mij is zo'n excuus dus een gebaar. Sorry zeggen is een gebaar. Precies, daarom zit het in je boek, een gebaar. Excuses ja. is een gebaar. Ja, ja. En, uh, en wat doet dat gebaar? Die, die, die, die, die, die repareert, als het ware, een breuk in een gemeenschappelijkheid. En dat zou dus eigenlijk uh, moeten gebeuren. En ik heb me er altijd over verbaasd. En ook over de, de paradoxale positie die Cohen uh, innam. Die altijd gezegd heeft... Ja, ik wil de boel, toen hij nog burgemeester was van Amsterdam... Ik, ja, de boel bij elkaar houden als een soort uh, ideaal. Terwijl hij niet in staat is om excuses aan te bieden. Uh, in situaties waar hij geen persoonlijke schuld heeft. Ik heb dat heel vreemd gevonden. We hebben hier het aspect. Want dat is een gebaar. Hè? Dus ja. daarom, zit het, daarom, zit het, daarom zit het in je boek. En dat is een gebaar dat je maakt om de gemeenschappelijkheid te repareren. Ja. Uh, een filosoof die je heel veel uh, citeert of aanhaalt, is Agamben, dat is een Italiaan. Ja. Hij heeft ooit nog in een Pasolini-film uh, ge ge ja, ja. gespeeld uh, <laughs> trouwens. Razend intelligente man. En die heeft, en hij komt in je boek ook voor, omdat hij. Hij zegt, ben je dat met hem eens, dat, want we zitten nu midden in de politiek... dat de huidige politiek draagt volgens hem helemaal niets bij aan die gemeenschappelijkheid. Ja. Is dat zo? Ja, dat vindt hij van wel. En dat heeft onder andere te maken met die resultaatgerichtheid waar we het eerder over waar hadden. Waar we het in het begin over hadden. Ja. ja. Um, omdat als een politiek alleen maar uh, op resultaten meet... dan vergeet zij eigenlijk wat mensen bij elkaar houdt. Ho ho ho en dat is in feite is dat niet zozeer het resultaat. Kijk, voor Agamben is er dus iets heel uh, verkeerd aan de hand... op dit moment in de samenleving. Namelijk dat, dat, dat, dat die politiek zijn gestische vermogen volledig is kwijtgeraakt. He? En gesties. Dat betekent, daar voor... hebben we de gesten. Dat is ook een... Ja, de gesten. He? Dus de, ze kunnen geen gestes meer maken. Ook gebaar. En, en daarvan is meneer Cohen in dat geval een perfect voorbeeld. Uh -huh. en, uh, maar dat heeft ook nog een ander aspect. Een geste is ook een handelingsdimensie. Zo definieert hij het niet. Maar dat, ik, ik haal er ook nog een hoop andere literatuur bij. En dat kom je ook tegen. Een geste is een dimensie van handelen... waarvan je de consequenties niet precies kunt overzien. He, je weet niet precies wat... wat uh, als ik bijvoorbeeld een uh, uh, excuses aanbied... dan weet ik nooit wat het effect daarvan zal zijn. He, dat kan ik van tevoren niet zien. He, er zijn ook heel veel mensen die vinden excuses ja, gewoon waardeloos. Je kent die hele, dat hele discours over uh, sorry uh, of excuustruus en, ja. en dergelijke meer. Het, ex het excuus is in een kwaad daglicht komen te het staan. Het excuus is in een kwaad daglicht komen te staan. En ik vraag me af wat dat betekent voor een samenleving... dat het excuus in een kwaad daglicht is komen te staan. Ik vind het nog steeds erg prettig als iemand tegen mij opborst... en die zegt sorry. Uh -huh. En omgekeerd denk ik dat ik dan ook iets prettigs doe. In uh. deze samenleving, we, we, we, we spinnen deze gedachtegang even uit... Hè? want die zit ja. in je boek ook. De, ja. zit, ho, daar, daar hoort ook bij dat de taal van politici totaal ongeloofwaardig is geworden. Dat is een, een taal die geen samenleving meer weeft... Ja. maar juist isoleert... Ja, het is een polariserende taal. Een, een taal die, die gebaseerd is op uitsluiting. En veel meer dan een taal die dus probeert die gemeenschappen te verbinden. Uh, en daarmee is die taal die, die door politiek gebruikt wordt, en natuurlijk is dit ook generaliserend, dat besef ik ook wel. Maar laten we maar dat even lekker doen, ja. dat is prettig. Dan is die taal die door de politiek gebruikt wordt, is, is, is in die zin hopeloos apolitiek. Omdat de taak van politiek juist dat gemeenschappelijke is. Uh, en en, en dat, dat, dat zie je dus ook uh, voortdurend. Hè. Nou, je hoeft maar in Nederland maar te denken aan bepaalde uitspraken van de PVV. Uh, Geert Wilders. Dus, uh, dan, uh, die een politicus genoemd wordt... maar die het op de een of andere manier uh, is en ook weer niet is. En dat, is een, uh, dat, dat vind ik iets wat, wat heel vreemd is... Als je naar hem luistert. Uh, nou weet ik ook dat er verschillende opvattingen zijn hoor, over wat politiek moet doen. Ja. Want uh, een van de problemen hier is dat je eigenlijk alleen maar gemeenschappelijkheid kunt maken door ook uit te sluiten. Tuurlijk, maar of, het gaat erom ja. dat, dat, dat, dat die uitsluiting nu op een niveau plaatsvindt waarbij je er gewoon op een gegeven moment niks meer van, niks meer van kunt maken. En de vraag is, hoe komt dat? Waardoor komt dat? Um, Denk je? Ja, verharding. Uh, inderdaad, bang voor de consequenties. Nee, dat, dat is een van de hoofdthema's in het boek. Die angst die wij hebben voor consequenties van handelingen. Waardoor we die consequenties willen gaan sturen, beheersen. Waarom zijn we daar, zijn we daar zo bang voor? En waarom zijn we zo bang voor de consequenties? Geef, geef ook een voorbeeld. Illustreer het. Nou ja, een voorbeeld is dat, dat ik bijvoorbeeld geef... en dan hebben we het ook over een gebaar, dat is vertrouwen. Wanneer vertrouw je iemand? Dus ik vertel het verhaal van uh, mijn... Uh, eh, dat, dat, dat op een gegeven moment... Ik, uh, zit ik met mijn echtgenoten te, te discussiëren over een vraag... of wij ons zoon, onze zoon, toen hij elf was, vertrouwen... om een boodschap te doen eh, in de stad. Nijmegen woon ik. En hij moet dan vijf, zes uh, minuten fietsen naar de stad. Maar dat zou de eerste keer zijn dat hij naar de stad gaat. Uh -huh. nou, dat is uh, vertrouwen in zo'n joch... Of vertrouw je hem niet. S'avonds op de bank, hè, discussie, een glaasje wijn erbij. En dan zit je zo... Uh... Hij was al onderweg waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee, hij lag boven in bed. Ja. Het ging erom dat hij de volgende dag... Hij wilde natuurlijk zo'n game kopen. Ja. En, dus, uh, en had hij netjes voor gespaard. En kan dat joch in zijn uppie naar de stad. Verdwaalt hij niet. Dus eindeloze analyse. Dus daar ben je dus echt uh, druk mee bezig. En, en, en, en daar kom je natuurlijk niet uit. En op een gegeven moment denk je, laat hem maar doen. Ja. Alleen op het moment dat je dat doen, doet, is eigenlijk alles open. Dan kan er heel veel gebeuren. Ja. In plaats van dat je zeg maar, een soort tunnelvisie hebt op één uitkomst. Dat, dat, dat. Maar alles is open. He, hij kan uh, zijn geld kwijtraken, hij kan verdwalen, de, kan, hij kan een ongelukje krijgen... hij kan in een ruzie betrokken zijn en dergelijke meer. En die openheid is iets wat angst inboezemt. He, die openheid naar mogelijkheden van een bepaald soort uh, beslissing. In dit geval uh -huh. iemand uh, een kind vertrouwen geven. Dus even later waren we aan het discussiëren over de vraag... of het niet heel verstandig zou zijn om er op 30 meter afstand achterheen te fietsen. En dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk gewoon, je kunt je voorstellen wat dat doet als dat joch dan omkijkt. Ja. Dus we zijn er nooit achteraan gefietst. En het is uiteindelijk met hem helemaal goed gekomen. Maar dat, dat suggereert wel iets van het soort risico. Wij kunnen niet meer een bandbreedte aan mogelijke oplossingen accepteren. Terwijl dat gebaar he, juist openingen biedt naar, naar verscheidene uitkomsten. Maar dat is schappig dat je daarover begint. Want ik zit nu ook de hele tijd weer terug te denken aan wat je aan het begin van dit gesprek vertelde. Bijvoorbeeld over onze, onze, onze neiging en ook wat de managers hebben. Maar wat je op scholen ziet, wat je in bedrijven ziet. Onze neiging om alles in regels vast te willen leggen. Ja. Daar zit volgens jou dus diezelfde angst uiteindelijk achter. Daar zit dezelfde angst in. De onmogelijkheid om verschillende resultaten te accepteren. En dat is, uh, je stuurt alles op één, op één soort resultaat. En dat, dat, dat, nou ja, dat, dat zijn hele discussies die, uh, die, die, die, die je bijvoorbeeld uh, in, in management tegenkomt... waar resultaatgerichtheid ontzettend belangrijk is. En dat, dat, is een, dat is een treurnis. Hoe meer die resultaatgerichtheid er is, hoe minder uh, gestisch vermogen er is. Dat is een van de stellingen die ik in het boek naar voren probeer te brengen. En ik probeer die gesten als een politieke dimensie... Het gebaar, dimensie, ja. het gebaar ja. dus als een politieke dimensie hè, weer naar voren te brengen. En dat onder de aandacht. Maar te waarom zijn we zo in de greep van die angst? Nou ja, ik gaf net het voorbeeld van, uh, uh, van dat kind ja. dat een boodschap doet. En je denkt dat je de situatie beter kunt controleren... Hè, op het moment dat je achter dat joch aanfietst. Dat is natuurlijk niet zo... He? En bovendien ontneem je dat joch bepaalde mogelijkheden. He? Er zit een, een he? op het moment dat ik hem vertrouw, kom ik ook in een soort van of, of bied ik hem een soort van mogelijkheid aan om zichzelf te transformeren. Dan gaat een nieuwe wereld voor hem open. He? De binnenstad van Nijmegen, ja, ja. en, <lacht> en, en dus dat gaat allemaal uh, helemaal. Open voor hem. In die zin zit daar een soort van initiatie, een inwijdingsmoment. Ja. Uh, zit erin. En, en wij als ouders veranderen onszelf ook. Dus er zit iets heel echt transformationeels ja. in. Maar stel je daar eens even voor: he, dat de management teams zich terugtrekken even uit de bedrijven, de scholen, noem ja. maar op. Even een week allemaal op ski vakantie. En dan? Ja, nou ja, dat, een van de leuke dingen van die mensen, van die managers, als je met ze praat, is, is dat ze buiten. Uh, hoe heet dat buiten hun eigen werk allerlei hele riskante en rare bezigheden hebben, zoals skiën? <laughs> ja. Of bungee jumpen? Dingen die ik niet durf. Nee. Maar, maar die, die, die, die, die moet, die is verdwenen zodra ze in een organisatie zitten. Dat is een rare paradox. Dat is een hele rare paradox. Ze zijn dus moedig op het moment dat ze zeg maar inderdaad gewoon aan de door die jungle vliegen. Ja, moedig, maar oh, ja, ja, goed. Maar niet meer in het, in, het, in het bedrijf zelf wordt dat wordt dan door die angst. Maar nu zijn ze even gewoon inderdaad omdat ze dat zo graag doen aan die Liana hangen, Of ze zijn op vakantie in ja, ja. Cambodja, ja. Vietnam, dat uh, soort landen. Ja. China gaan ze. Ja, ze gaan nou. naar de raarste landen. Ja, dat, ik praat natuurlijk wel met die mensen. En ik vind, ze of, ik vind ze... Ethiopië kwam laatst nog weer iemand tegen... die met zijn vrouw en gezin naar Ethiopië was gegaan. Nou, dat lijkt me een hartstikke mooi land, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ja, dat verwacht je toch niet van iemand... die verder gewoon uh, een brave bureaucraat is. Uh -huh. Ja, dat vind, vind ik wel heel fascinerend. En dat duidt er natuurlijk op... dat er een geweldige hang is naar avontuur. Maar vooral niet in de organisatie en niet op het werk. Nee. Daar is het risico op meiden geblazen. geplaatst. Ja, precies. Dus dat <lacht> ja, is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Maar nu, oké, okay, we hebben ze eruit even. En dat bedoel ik niet, niet, niet, niet, niet dat cliché van weg met die manager. Maar goed, ze zijn even nu op, die oli op een olifant zitten ze ergens. Of ze zijn nu in Ethiopië. Ja, ja. Dat kun je doen. En in dat bedrijf zeg je, oké, okay, zoek het even uit. Ga je gang. Dit en dit moeten. Wat gebeurt er dan? Nou ja, kijk, het interessante is dat op het moment dat jij bepaalde regels die bij jouw functie horen doorbreekt. Ja? Op dat moment word jij persoonlijk verantwoordelijk. En ben je niet langer functioneel verantwoordelijk. Dus ik geef wel eens het voorbeeld van een chirurg in een ziekenhuis. Die moet, hè, denk aan die discussie die ja. er is over checklisten die ja. de gezondheidszorg uh, zekerder zou maken. Hebben wetenschappers bewezen. Ik ben altijd erg achterdochtig als ik dat soort dingen hoor. Maar uh, die... die, die um, Stel je voor dat een patiënt binnengebracht wordt en die chirurg die gaat opereren. en die houdt zich netjes aan de protocollen en aan de checklist. en de patiënt gaat dood. Dan is er niks aan de hand, operatie geslaagd, patiënt overleden. maar. en dan komt het tweede geval. stel je voor dat hij wat. regels doorbreekt en zich niet aan de protocollen houdt. dan gebeurt er iets anders, dan wordt hij persoonlijk verantwoordelijk. En op het moment dat dat dan toch misgaat, dan moet Barbetje hangen. En dat is dus heel erg interessant. Want je ziet dan een verschuiving van functionele verantwoordelijkheid... naar persoonlijke uh -huh. verantwoordelijkheid in die organisaties. En dat is voor veel mensen heel erg riskant. Dat is pijnlijk. En kijk, in de, dat is een van die leuke dingen... om dat thema uit geniale dier maar weer naar voren te halen, dat verbergen... Je kunt, uh, je kunt je heel goed als persoon achter die functie verbergen. En dat is precies wat, wat, wat de bureaucratie... of waartoe de bureaucratie ook uitnodigt. Ja. Nou, verberg jij je wel eens? Ja, natuurlijk. Dat is ook heel goed dat een bureaucratie dat kan. He, want uh, ik, ik denk bijvoorbeeld aan de discussie over... Uh, christelijke gemeenteambtenaren... die homoseksuele koppels niet willen trouwen. He, en dat... Uh, en dat... In principe hebben wij in onze samenleving juist dit soort dingen bedacht... zodanig dat wij af en toe ook kunnen doen wat we eigenlijk niet willen doen. Maar op een gegeven moment, als je te veel moet doen wat je niet wil doen... dan moet je misschien je biezen pakken. Ja, en dat is misschien wel wat er aan de hand is. Dat doen ja, dat, ja, ik denk dat veel mensen... Uh, daar toch wel behoorlijk ongelukkig mee zijn. Hè? Ik wil nog één ding hè, even uittillen uit je boek. Het ja. uh, dat, dat verhaal is, is, is heel mooi rond, maar het spookt de hele tijd... op de achtergrond, pingpongt het mee. Want het gaat ook over, over stilte. Waarom kunnen verliefde mensen zo slecht tegen de stilte? Ja, dat hangt er een beetje vanaf uh, hoe je dat bekijkt. Um, maar ik, als ik nadenk over verliefde mensen... En die paar keer dat mij dat zelf in mijn leven is overkomen... dan weet ik wel altijd dat ze het heel erg vervelend... en dat vond ik ook vinden als de ander bijvoorbeeld niets van zich laat horen. Dat is een, eigenlijk een kleine catastrofe. Uh -huh. Roland Bart heeft dat prachtig beschreven in Vakman, uh, Dun discours amoureux. Hè. Dat, dat, dat, de, de taal der verliefden. Dus de, ja, ja het is uit taal de, onlangs nog, nog eens een keer weer mooi opnieuw uitgegeven. Ja, dat weet ik. Ja. Bij een uitgeverij uitgeverij Eisen ja. hebben we dat ook weer even gezegd. Erg goed boek. zal uh, Wim blij mee zijn. Ja, <laughs> maar, uh, het, het is een. Um, um, ja, de, de, dan, dan, on, omdat het natuurlijk een hele onzekere emotie is. He, iets wat, wat heel vreemd is en dergelijke... is de stilte van de ander wordt bijna altijd gezien al dus als een soort straf. Als iets wat omineus is, als iets wat onheilspellend is. He, en da daar kun je niet, niet, uh, niet tegen. Maar de paradox is, zijn ze eenmaal bij elkaar... He, dan, ja, dan kun je elkaar natuurlijk ook wel stil aankijken. Maar dan houdt het geleur er eigenlijk niet op. Uh -huh. Dus uh, stilte... Is iets wat, wat, wat, dat heeft ook een dreiging in zich, een, een, een, een soort van uh, uh, niet weten uh, wat je moet doen, niet weten hoe je verder moet gaan op het moment dat, dat uh, je hoopt van iemand te horen, die vervolgens uh -huh. niks laat horen. Niets is, is, is uh, genadelozer dan dat. Ik discussieer bijvoorbeeld ook Job. Hè? En, en in het geval met God dan zie je hetzelfde. Een mooie vraag die je kunt stellen is: waarom gaat God op een gegeven moment toch spreken tot, uh, tot Job? De echte. Hè, als als uh, je, de Sloveense filosoof uh, Slavoj Zizek. heeft daarvan bijvoorbeeld gezegd: en dat vond ik erg mooi. En die heeft gezegd: het is niet God die Job test. Het is veel meer Job die God test. Wat test? Andersom, die? ja, kan God op soevereine afstand blijven zwijgen over dat wat er gaande is. En God kan het niet. En, en hij faalt dus op de een of andere manier. Nou, die stilte die dan in die ander gelegd wordt... is ook een vorm van soevereiniteit die in feite een, een, een, bij verliefden hè, die, die onthutsend is. De verliefde kwijnt als het ware helemaal weg... en denkt van, o oh jee, wat ha, moet hè? ik doen? Vroeger schreven ze dan brieven met geuren... En, en met parfum en zo erop. In de hoop dat, dat het uh, allemaal. Uh, dat de andere partij uh, toch wat van zich zou laten horen. Maar uh, wat deed jij? Wat toen, de, de, die... toen, toen de stilte viel en, en je hopeloos verliefd aan de andere kant. Oh, dan uh... ga je grote brieven schrijven. Hè? En, uh, en, en ja, dat, dat soort dingen deed je wel, ja. ja. Dat weet ik wel. Ja, maar dat is lang geleden. Dus, uh... En de stilte <laughs> tijd is nog even de stilte tijdens tijdens ja. een vergadering met managers. Ja. Opeens zwijgt de spreker. Ja, dat is, ja, nou ja, dan krijgt stilte ook iets heel dwingends. Ik, hoor wel eens van, ik hoorde laatst een verhaal van een collega. Tegenwoordig is een van de problemen die we hebben op de universiteit... zijn die colleges die wij geven aan honderden studenten. Hè? Ja. Ik heb soms vijf, 600 studenten in zo'n in zo zaal. Af en toe zelfs in twee zalen zitten. En die zalen kunnen rumoerig zijn. Ik weet nog redelijk orde te houden. Maar iemand vertelde mij laatst eens... je moet gewoon niet meer met microfoon praten... En gewoon heel zachtjes praten. Ja. En dan moet je eens opletten, zijn ze in no time stil. Want dan ontstaat er een soort uh, uh, uh, peer pressure onder die, uh, onder die studenten zelf. He, van, ja, ik kan niks verstaan als jij hier voor mij kletst. Dus hou je mond. Ik dank je wel, René ten Bos. En dan moet je ook gewoon één persoon aankijken. En dan niet al te hard... Praten. Ik sprak in Brans met Boeken met René Ten Bos. En ik sprak met hem over zijn nieuwe boek Stilte, Sjeste, Stem. Uitgegeven door uitgeverij Boom. Volgende week trouwens in uh, Brans met Boeken. Rudy Fuchs en Joost Zwageman. De stukjes van, dus het zijn hele mooie stukjes thuis van Rudy Fuchs over beeldende kunst uit de Groene Amsterdammer. die worden gebundeld. En Joost Zwageman schreef ook een. Uh, boek over beeldende kunst dat is uitgegeven door de Arbeiderspers. Volgende week zijn ze hier beide. Straks, na acht uur, twee dingen met Margreet Rijntjes. En daarin het CDA-koppel René Paas en Ruud Peetoom... over het politieke ambacht en over hun liefde. Dat zal misschien ook nog wel gaan over stilte en liefde. Maar dat zullen we straks wellicht horen, na achter. Yeah. <laughs>